7 Uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Minister Schultz van Hagen moet een deel van haar 130-kilometer-plan later invoeren. Een Kamermeerderheid, waaronder de regeringspartij CDA, vindt dat Schultz te veel haast maakt met het verhogen van de maximumsnelheden. Ze moet eerst de wegen veilig maken voordat er harder mag worden gereden. Op bijna 800 kilometer snelweg gaat het harder rijden daarom één of twee jaar later in dan september, zoals de bedoeling was. De patiëntenorganisatie NCPF vindt dat het conflict tussen verzekeraar Achmea en een ziekenhuis in Brabant niet mag worden uitgevochten over de rug van patiënten. Het twee-steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk weigert de rest, rest van het jaar nieuwe patiënten die klant zijn bij Achmea. Begin deze maand werd het aantal behandelingen dat met de verzekeraar was afgesproken overschreden. Het ziekenhuis weigert op te draaien voor de kosten van extra behandelingen. Alleen acute gevallen en mensen die al onder behandeling zijn kunnen nog in Tilburg en Waalwijk terecht. De Joke-Smit-prijs voor vrouwenemancipatie is uitgereikt aan alle instellingen voor vrouwenopvang in Nederland. Volgens de jury is de vrouwenopvang een onmisbaar instituut dat bijdraagt aan de veiligheid en weerbaarheid en daarmee aan de emancipatie van vrouwen. De tweejaarlijkse Joke-Smit-prijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van 10.000 euro. Hoofdredacteur Eva Hoeken stapt op als hoofdredacteur van het glossy tijdschrift Jackie. Het blad had de term nigga bitch gebruikt, verwijzend naar vrouwen als de Amerikaanse zangeres Rihanna en hun kledingstijl. Onder andere Rihanna zelf reageerde daar woedend op. Eerst verdedigde Hoeken zich door te zeggen dat het om een grap ging, maar na overleg met uitgever Geiraat heeft ze besloten het hoofdredacteurschap van de Jackie neer te leggen. Het weer, de buien trekken vanavond weg... maar vannacht kan vanuit het zuidwesten weer wat regen vallen. Minima tussen 2 en 5 graden. Morgen bewolkt met lokaal wat regen... maar smiddags vanuit het noorden ook wat zon... en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ANRB, verkeersinformatie. De avondspits is zo goed als voorbij. Bij Amsterdam staan nog wel een paar files. Dat zien we nu op de A1. Van Amersfoort naar Amsterdam. Voorknopend watergraas meer, 4 kilometer. Samen met de drukte op de A10... Ook op de A9 staat nog file van Diemen naar Amstelveen... bij Oude Kerk aan de Amstel, 3 kilometer. Het asfalt is daar slecht. Op de A10 Oost staan nog files tussen Zeeburg en Knoopend Amstel... 2 kilometer richting Den Haag. De andere kant op richting Amersfoort... tussen De Rij en Duivendrecht 2 kilometer. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt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 Dames en heren, goedenavond. Als de heupen ergens gek op zijn, dan is het op het ritme van de salsa... die gedomineerd lijkt te worden door oerconservatieve... charmante latino-macho's. Maar dan kent u onze gasten nog niet. Want met haar trompet heeft zij de harten van de Zuid-Amerikanen veroverd... en verhuisde zij zelfs naar Medellin, Colombia... waar ze op 26 100 meter hoogte, de sterren van de hemel blaast. Hier is Maite Ontolé. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, ja, wat vraagt dat eigenlijk van de trompetist op 2600 meter hoogte spelen? Nou, ik, uh, correctie, het is 1600 meter hoog. Dus dat 000. valt nog mee, dan voel je dat nog niet zo. Maar in Bogotá, de hoofdstad, dat is wel op 2600 meter. Als ik daar moet spelen, dan uh, uh, dat is dat ontzettend zwaar. En dat sta ik serieus af en toe uh, wan te wankelen op het podium. Want dan word je licht in je hoofd. Nee, ja, het, is, het is alsof je inderdaad de marathon loopt, maar dan uh, op uh, grote hoogte. Dus je, je, je, je, je bent gewoon heel snel buiten adem. Uh, ik speelde in augustus op een groot festival... En dan moest ik ook echt naar nou het eerste. Dan moest ik echt even bijkomen. Even, even ook zeggen tegen het publiek, jongens, ik moet eventjes, even rust. <lacht> en dan kan ik weer verder. En, en hoe bereid je, je daar dan op voor? Of kun je daar niet op voorbereiden? Ik bedoel, als je nou, daar al een dag van tevoren bent. Nee, je kunt wel, ja, volgens mij kun je een week van tevoren gaan of zo. dan zal het wel minder zwaar zijn. En het schijnt dat als je de dag zelf aankomt en dan gaat spelen, dat het dan nog wel goed gaat. Maar als je de dag ervoor komt en dan de dag daarna dus gaat spelen... dan schijnt het juist weer slecht te zijn. Oh. Dus ja, ik weet het ook niet. Dat hoor je dan uh, van collega's? Ja, ja, zoiets. Ja, ik weet het niet. Ik heb toevallig gehoord ik het laatst Volgens mij van een sporter of zo... die zei dat je dan de eerste dag gaat het goed... en dan de dag daarna dan is, het, uh, is het weer zwaarder of zo. Maar goed. Is... Herinner je nog wanneer je voor het eerst in je leven een trompet vast had? Ja, dat zal de dag geweest zijn dat de fanfare in ons dorp... Uh, in de gymzaal uh, van de openbare school... Um, leden kwam ronselen. We hebben het over Haften, We hebben het over Haafden, ik. precies. Een dorp in de Betuwe, Gelderland. Um, en dat was de dag waarop ze zeiden, nou, uh, wie wil er bij de fanfare? En uh, zo ja, dan mag je trompet of bugel gaan spelen eigenlijk. Bugel was het toen. Bugel is een soort, uh, een, ja, een wat loggere trompet, zou je zeggen. Hij klinkt wat warmer. Uh, wordt veel in jazz gebruikt, maar ook dus in de, in de fanfare en euh, nou ja, die dag stak ik mijn hand op. En volgens mij kreeg ik er toen meteen eentje mee naar huis. Ik weet het niet meer precies, maar volgens mij ging het zo. En ik zie dan zo'n splietig meisje met twee staartjes voor hem? <laughs> nou, euh, nee, volgens mij had ik een bloempotkapsel. Dus daar was verder geen <lacht> staartje van te maken. <lacht> en hoe oud was je toen? Toen was ik negen. En wat trok je aan in die fanfare? Of was het echt het instrument? Nou, ik, uh, ik ben opgegroeid in Utrecht. En daar had ik al wel op de plaatsen de muzie de plaats de muziekschool had ik pianoles gehad. En ook al een keer zo'n jaar waarin je dan elke week een nieuw instrument uh, krijgt. Nou, Dus ik had al wel een soort van... Ik uh, was al een beetje muzikaal gevormd. <laughs> dus in het dorp, toen wij daar aankwamen, dacht ik wel... Nou ja, uh, Laat ik maar gewoon iets gaan doen. En dat is daar niet zo eenvoudig. Pianoles uh, in een dorp, dat lukt niet altijd. Dus ik dacht, nou, weet je, ik ga gewoon uh, proberen te spelen. En de trompet, dat geluid, dat kende ik al wel. Uit de, de sal, van de salsa bijvoorbeeld, die ik veel had gehoord in mijn jeugd. Van je ouders? Of... Ja, thuis werd heel veel salsa gedraaid altijd. En uh, uh, ja, dat, dat, dat vond ik altijd wel helemaal te gek. En die fanfaremuziek, nou goed, weet je. Dat, dat was wel aardig en het was leuk want ik, dat ik trompet leerde spelen. En uh, ik kreeg goed les. Dat, dat was allemaal wel aardig. aardig. Dat was wel leuk. <laughs> maar ik wilde al wel vrij snel, dacht ik. Nee, maar ik wil eigenlijk gewoon, uh, gewoon salsa spelen. Maar hoe lang heb je bij die fanfare gezeten dan uiteindelijk? Nou, toch wel een jaar of vier, denk ik. Oh, zo lang? Ja, toch. Eerst bij het jeugdorkest. Weet je, eerst les, dan mag je bij het jeugdorkest. En dan mag je vervolgens in het Grote Mensenorkest... En dan elke maandagavond om acht uur in het dorpshuis repeteren. En dan sjouwde je achter die majorettes aan? Nee, we gingen, wij even niet lopen. jou aan. Oh, ja, we eh, niet, nee, nee, lopen. We hoefden niet te lopen. Wij mochten gewoon zitten in het dorpshuis spelen. Of op de muziektent in het dorp. Um, ja, dat was het wel zo'n beetje. Het nieuwjaarsconcert was altijd heel belangrijk. En, uh... en het duurt toch heel lang voordat je dan geluid uit zo'n trompet krijgt? Of was dat in jouw geval al vrij snel uh, oké? Okay? Ja, nou, ik herinner me wel dat het wel een, een strijd was in het begin... Maar ik. Uh, het is niet dat ik dat nou heel erg trouwens herinner. Ik, vooral weet ik dat, het, dat ik wel dacht: van nou, weet je, ik, ik ga hier gewoon mee door. We gaan gewoon het doorzetten. Ik dacht, nou, ik ga gewoon. Weet je, uiteindelijk, het komt wel, het wordt wel beter. En ik mocht volgens mij vrij snel ook wel liedjes spelen bij de fanfare, weet je. Dus dan, dan ben je ook wel natuurlijk wel gemotiveerd. Ze zagen wel gelijk een talent. Oh, dat weet ik niet. <laughs> maar goed, dat je liedjes mocht, mocht spelen. Ja, nee, dat ik wel in het orkest mocht. Dat was natuurlijk wel leuk. En ik herinner me inderdaad wel dat ik op een gegeven moment mocht ik dan uh, doorstromen naar het Grote Mensenorkest. <laughs> de, de gewone fanfare, zeg maar. En uh, dat ik binnenkwam op een repetitie en toen was de tweede trompetist was nog niet. Je hebt zeg maar trompet 1, 2, mm -hmm. 3 en 4 bijvoorbeeld. En 4 is dan de, de makkelijkste of zeg maar de laagste noten en 1 is de hoogste noot. En ik geloof dat uh, trompet 2 nog niet was gearriveerd of 3. En toen ben ik daar gewoon gaan zitten, dat mocht. En toen kwam vervolgens kwam, uh, een kwartier later kwam toch trompet 2 binnen... En die was toch wel een beetje kwaad dat ik dan op die plek zat. Weet <laughs> dus, uh, nou ja, je nee. nog hoe die heette, Trompet 2? Nee, nee, nee, Trompet 2, dus Anoniem. Nee, dat weet ik niet. Maar je wist gelijk van. Uh, dit klopt, dit is het. Dit is wat ik wil. Nou, nee, dat ook niet. Maar ik, hm? ik wist wel dat ik, uh, dat ik gewoon. Um, dat ik niet in een fanfare wilde blijven spelen. Dat ik gewoon lekker uh, salsa wilde spelen en. Uh, ja, dan het dorp ook uit wilde met muziek, ja. denk ik. Ja, maar je moest gewoon even door die Vanvaren uh, jaren heen. Ja, nou en vooral, ik had namelijk al wel, geloof ik, uh, meteen gecheckt uh, wat, wat er dan mogelijk was. En toen bleek dat er een workshoporkest was, of een workshopband eigenlijk, op uh, de muziekschool in Utrecht, UCK. Onder leiding van Sten Lokkin, een belangrijke Surinaamse bandleider, arrangeur, componist en trompetist. Ja. Maar daar mocht je niet in. Tot je veertien was. Dus ik heb gewoon op mijn veertiende verjaardag... toen ik veertien was, denk ik de muziekschool wel. Nee, dat was niet zo, maar goed, bij wijze van. En uh, op mijn veertiende ben ik toen uh, op de Salsa-band gegaan. Oh, ja. Komt Op de fanfare, of op de Salsa-band. Echt <laughs> wachten totdat je veertien was. Ja, en toen precies. was het zover. Ja, toen, ja dat, en ik herinner me nog wel heel goed... dat ik in de eerste repetitie... dat ik, uh, ja, dat ik dan Salsa mocht gaan spelen. En dan gingen we meteen een paar nummers doen die ik ook al kende... En dat vond ik zo leuk. Dat ik gewoon een nummer van Celia Cruz stond te spelen. Ik dacht, nou, nee, dit kan gewoon niet. Dit is echt een droom. Nou, dat was heel leuk. Ik, ik zei niet voor niks, een sprietig meisje. Want in zekere zin ben je nog steeds een sprietig meisje. Hoewel oh, 31, maar heel lang. <laughs> en dun. En dat combineert natuurlijk helemaal niet... bij die kleine macho mannetjes in, uh, in Colombia. Nou, ze zijn niet zo klein. Nee? Nee, het valt wel mee. Volgens mij zijn uh, mensen uit Ecuador zijn kleiner. Um, maar ik ben inderdaad lang. Dat heeft als voordeel dat ik op, op, op, orkesten, op concerten die goed bezocht zijn... ik altijd alles kan zien als ik achteraan sta. Um, uh, nee, maar en als je op... over straat loopt? Wat ja, ik ben wel... helemaal, jij kan niet meer echt rustig over straat. Oh, he? nou, dat valt al mee. Weet je? Ik, ze kennen je wel. Ja, ze kennen me wel en ze herkennen me ook. Het ligt een beetje aan waar ik ben. Bijvoorbeeld in een winkelcentrum of in een, op in een supermarkt of in een restaurant. Ja, dan word ik wel uh, veel herkend, veel blikken. Uh, en hoe dan? En dan fluisteren of wat? Nou, je ziet gewoon dat, of je voelt een beetje zo dat mensen zo zitten te kijken. Maar over het algemeen is het heel respectvol, hoor. Dan kan ik gewoon rustig mijn gang gaan. En uh, regelmatig word ik wel aangesproken, maar altijd op een hele leuke manier. En het is ook. Ik bedoel, ik moet er nog steeds om lachen, hoor, dat ik av avocado sta uit te zoeken de, bij de supermarkt, moet <laughs> kijken of ze rijp zijn, en dat er dan iemand met een een papiertje naar me toe komt van, ja, nee, mijn dochter. Mijn dochter is zo'n fan. Wil je alsjeblieft een handtekening zetten? <laughs> nou, dan word ik altijd heel erg in verlegenheid gebracht. En dan, ja, hoe, ja nee, tuurlijk, tuurlijk. Uh, maar dan leg ik mijn avocado aan de zijkant. <laughs> dan doe ik dat, weet je. Zo gaat het een beetje. En, uh, maar goed, mensen, dat is natuurlijk wel grappig. En daardoor word ik ook zoveel herkend. Uh, omdat ik daar vrij veel op het, uh, in de programma's ben, door interviews ik word ook gewoon meteen herkend er zijn er niet twee van mij zo, nee, in nee. Colombia of in Medellin dus dat, uh, dat en wat is de meest vraag. gestelde vraag dan altijd in zo'n interview ja ja, hoe komt het dat een Hollandse in, in Colombia verzeild is geraakt... en zo in salsa speelt, dat, dat, dat vinden ze heel raar. Ja, dus die ja. vraag moet ik wel altijd beantwoorden. Goed, nou, die vraag zul je straks <laughs> ook weer moeten beantwoorden. En luisteraars u, kunnen zich uh, alvast bemoeien met de uitzending... kunnen ook alvast uh, vragen stellen. Uh, dat kan via onze website radiokunststof.nl... Uh, of op Twitter kunt u ook terecht. Uh, hashtag Radiokunstof. Maite uh, Hontele, uh, lang blond, uh, Nederlands. Uh, uh, een sensatie in uh, Colombia. Zo kunnen we je toch wel omschrijven. Uh, waar je nu sinds een jaar woont? Iets meer al. Ik woon er al iets meer dan twee jaar zelfs. En uh, ik heb ook nu echt het gevoel dat ik er woon. Dat heeft te maken met uh, dat ik een huis heb gekocht net. Dus dat is natuurlijk wel een hele grote stap. Maar vooral met dat niet je... Niet je... alleen, Maithon. Nee, met mijn vriend. Inderdaad. Hoef ik die <laughs> vragen in elk geval niet te stellen. Nee, dat klopt. Hij Heel is colombiaan. Ja, een colombiaan. Uh, een uh, jongen uit Medellin, ook een, uh, een muzikant. Van een band die ook vrij veel al door Nederland heeft getoerd. Puerto Candelaria. Een hele leuke, vrolijke colombiaanse band. Um, een pianist. Een pian componist. pianist, componist. Ja, bandleider van... Uh, van Porto Candelaria, maar ook van een salsa-band Banda La Repubblica. En ook degene die mijn liedjes schrijft. Dus dat is dan natuurlijk hartstikke leuk. Hij schrijft Gevallen. al jouw liedjes? Ja, hij schrijft al mijn liedjes. Ik ben wel van plan daar veranderingen in te brengen. Ik heb gisteren... Want straks heb je weer braaf... en een huis <laughs> en die liedjes. en dan Heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk, hè? Ja, het moet niet te dichtbij komen. Nee. Uh, gisteren braaf geprobeerd een liedje zelf te maken. Ik vind het allemaal heel eng. Maar... Uh... Ik, ik, ik heb wel goede voornemens om het zelf uh, een beetje onder de knie, knie te krijgen. Ja. Is het gelukt? Heb je het gisteren voor het eerst nou, gedaan? Ik heb best wel een leuk liedje geschreven, volgens mij. Kun je iets laten horen? Even kijken. Nee, dat kan niet. Dan zul je op mijn volgende cd moeten kopen. Je twijfelde <laughs> even, van zal ik het nou, dan ik zou, nou, ik zat even te denken of ik het nog wist uit mijn hoofd. Want ik heb hem opgenomen, maar dat is nog zo recent dat ik nog niet... Uh, nog niet helemaal weet. Misschien dat hij zo meteen weer opkomt. En dan zal ik hem voor je spelen. En ik vroeg net, waar is die man van jou dan nu? Hij is daar en uh, ja. ondertekent misschien op dit moment... het koopcontract voor het huis dat nou, Dat is al getekend, gekocht. maar hij moest wel daar inderdaad blijven... omdat er nog een aantal handtekeningen gezet moesten worden. Dus hij is daar braaf gebleven. Nou kennen wij Colombia eigenlijk alleen maar als het land... van de cocaïne, Tanja Nijmeijer ja. en de vark. Mm -hmm. Ja, nee, dat klinkt niet zo gezellig, hè? Nee. nee. Uh, ja, nou goed... Uh, ja, dat Wanneer was... ging je voor het eerst daar naartoe? En was dat ook het beeld dat jij had van uh, Colombia? Mm, ja, ik, moet je, ik ben in 2003 voor het eerst naar Colombia geweest... met Rumbata Big Band, een, een big band die helaas niet meer bestaat. In Nederland toen geleid door Jaime Rodriguez... een belangrijke Colombiaanse percussionist hier in Nederland. Um, en ik weet nog heel goed dat voor die tour... ik belde met zijn vrouw, want dat, dat is zijn manager ook... En vroeg van, ja, um, ik kan dat wel? Kunnen we wel met z'n allen zomaar naar Colombia? <laughs> en ik vertrouwde haar heel, heel erg. En toen zei ze, nee, maar dat is allemaal heel goed geregeld. Maak je niet druk. Um, nou ja, goed. Ik heb toen wel inderdaad gewoon nog verschillende kanalen zo aangeboord. Een beetje gevraagd van, hoe kan dat allemaal wel zomaar? Nou, toen heb ik daar gewoon op vertrouwd. En toen ben ik meegegaan. En dat was het ongelooflijk leuk. Die tour was zo bijzonder. Toen heb ik ook... Wat uh, was er zo bijzonder? Nou, we hebben Dan ook, niet, was ja, het nou, 70, dat was in 2003. 70? ja hebben we eigenlijk best wel een lange tour gedaan... gewoon door de, de belangrijkste steden eigenlijk in, uh, in Colombia. En ook een, een stuk bijvoorbeeld met de bus gedaan... waardoor je gewoon wat meer ziet. En we hadden ook geloof ik best wel wat tijd. En die tour was heel, heel bijzonder... omdat iedereen meteen verliefd was op het land. Maar ook op het publiek. Want het publiek was laaiend enthousiast. Ja. Wij speelden namelijk muziek uit Colombia uit de jaren 50... die daar ook niet meer gespeeld werd... En die wij dus opnieuw leven kwamen inblazen. Maar waren jullie allemaal Nederlanders zoals jij? Nee. want Nee, er... nou, we, we kwamen allemaal uit Nederland. Ja. Maar ik geloof dat er uh, misschien vier Nederlanders in de band zaten. Um, maar dat neemt niet weg dat de Colombianen het geweldig vonden... dat dus hun muziek gespeeld werd door mensen die in Nederland wonen. En vooral ook klassiekers die zij nou ja, goed, weet je, uh, al heel lang niet meer live ho hoorden... Ik probeer het me even voor te stellen en een vergelijking met dat wij... dat er een Colombiaanse muzikant hier naar Nederland zou komen... en met ja. een liedje van Annie M. G. Schmid wij of zo. zo het, te ja. Om iets te doen. <laughs> ja, is het zo, ja, daarmee vergelijken? Ja, ik, misschien wel. Ja, precies. Nou is Annie M. G. Schmid, de liedjes van, natuurlijk niet echt om heel erg nee. te dansen misschien. Maar uh, wat, wat namelijk wat heel leuk was tijdens die optredens... Is, is dat het was op festivals, vrij toegankelijk voor mensen... dus het was altijd heel erg druk... En iedereen zong alles mee en danste. En uh, ik weet nog, ik had altijd een solo in die optredens. Mm -hmm. Dat was namelijk, volgens mij, zeg maar een beetje zo aan het eind van de set. Dus ik werd dan, was dan altijd heel zenuwachtig al tijdens het optreden. Pas eigenlijk na mijn solo kon ik dan altijd ontspannen. <lacht> en dat was een dus solo. Dan werd ik natuurlijk, moest ik natuurlijk altijd naar voren lopen zo. En dan, uh, en dan ging ik spelen. En, ja, dat, dat leverde het hele grappige, hele bijzondere tafereel op. Mensen die kon dat gewoon niet geloven. Hoezo een meisje op trompet? Hoezo een meisje dat speelt met die timing van, van ons, de Colombianen? <lacht> en uh, ja, ik, ik, dat gaf mij een enorme drive. Vond Kun je, je echt daar wat van laten leuk. horen? Of of val ik je daar nu heel erg mee? Nou ja, van die band. Ja, uh, even kijken hoor. Ja, wacht even. Ik, speel even iets, ik iets overval kleins. hier heel erg ja, mee. Ja, ja, dan ja dan maar ik speel even iets kleins, okay. Colombiaans. Dus dan heb je een beetje... Het ja, jaren 50 Colombia. Ja, precies. Het nummer heet Tolu, van uh, Lucio Bermudes. Nou ja, goed, dat is dus... Ja, ja wat er gebeurt als je <laughs> inderdaad uh, wordt overvallen. Maar het komt erop neer dat het een, uh, een hele simpele melodie is. Dat is deze. En een andere hele simpele melodie. Ja, nou ja, dat, ja, ja, zeg maar. Ja. Uh, en dat is natuurlijk begeleid door heel veel percussie. En uh, we hadden iets van, uh, even kijken... Nou, vijf saxofoons, vier trombones, vier trompetten. En uh, ik weet nog dat er rozen op het podium werden gegooid in Cali. Ja. En had je een jurk aan? Nee, niet eens. Dus we hadden gewoon een... We hadden gewoon een uh, volgens mij moesten we gewoon zwart met een t-shirt met daarop een groot 'Rumba big band op. Ehm... Um, in, in, ja, geloof, ik geloof dat ik dat op een gegeven moment trouwens wel anders heb aangepakt. Maar dat uh, uh, terzijde. Dat doet misschien ook <laughs> helemaal niet ter zaak. Ik zag het alleen zo helemaal voor me. Want wat je doet, je zit in je stoel. Je speelt wat er net gebeurde. Maar ik zie toch die heupen heen en weer gaan. Terwijl je zit. Uh, ja, uh, ja, precies. Ja, je moet het wel een beetje voelen. En volgens mij is dat ook wat ik uh, uh, altijd doe als ik speel. Dan, dan ga ik wel meteen gewoon... Uh, dan voel ik eigenlijk of um, dan denk ik die, die percussie daarbij... Zeg maar, zonder die percussie, zonder die, dat hele ritmische concept, zeg maar, Gaan te snappen, niet? ja, dan kan je dat niet, niet goed spelen. Dan kun je niet met swing spelen. En heb je enig idee waar het vandaan komt dat dat erin zit? Nou ja, ik, heb, ik, ben, natuurlijk, ik ben echt opgegroeid met heel, heel, ik heb heel veel salsa gehoord in mijn mm -hmm. leven. Uh, wacht, en wacht ik... even, en jouw ouders zijn gewoon uh, oer Holland. Ja, 100% uh, Nederlands, ja. precies. Maite, ze hadden een film gezien, daar zat een meisje in dat heette Maite. En dat vonden ze een mooie naam, dus daarom heet ik Maite. Terwijl, uh, je, vertelde je net vlak voor de uitzending, het is eigenlijk een Spaanse naam is? Ja, precies. Maite komt van Maria Teresa, samengevoegd. Maar wisten jouw ouders niet? Nee, of geloof ik niet, in ieder geval. Daar, daarom hebben ze dat niet gedaan. Dat was gewoon Maite, vonden ze leuk klinken. En hondtelee, ik geloof dat de theorie is dat dat van de Franse hugenoten komt, of zoiets. Eh... Um, maar goed, ja, mijn, mijn, mijn vader heeft altijd heel veel muziek verzameld. Son en salsa en Colombiaanse muziek. En ik heb eigenlijk dat gewoon gedurende mijn, mijn jeugd... en daarna ook ben ik dat blijven luisteren. En eigenlijk wat heel belangrijk is in, in, in, in salsa en son... is een ritmisch patroon, dat heet de clave. Dat gaat zo... En dat is echt de basis van alles. Dus de, het, het, zeg maar, op dat patroon wordt dan vervolgens alles gebouwd. Dus de congas, de timbales, de piano, de bas, de blazers, de zang. Alles is daar omheen gebouwd. En Alleen is Zuid het Zuid-Amerikaans concept... of Colombiaans? Uh, nee, dit is Zuid-Amerikaans. Hm. Ja, Cubaans eigenlijk. En zelfs nou ja, daarvoor uit Afrika, zeg maar, meegenomen door de slavenrichting... Uh, Zuid-Amerika, Cuba, ja. Haiti. En daar dan weer vervolgens vermengd met Spaanse gitaren, uh, inheemse muziek. Nou. En daar ben <laughs> je dus echt mee doordrenkt? Daar ben worden... ik mee doordrenkt. Ik bedoel, ik, ik herinner me nog dat ik ooit een interview las van een muzikant die zei: ja, Als je goed salsa wil leren spelen, dan moet je, zelfs als je s'nachts om drie uur wakker wordt, moet je weten uh, hoe het zit met de klaren. Want ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Ik ga het proberen eenvoudig uit te leggen. Ja. Maar je hebt in salsa eigenlijk. Twee of zelfs drie soorten klavis. Je hebt er eentje die is zo, die begint met twee en dan drie, moet je maar tellen. 1, 2, 1, 2, 3, toch? Je hebt er ook eentje, dat klinkt hetzelfde, maar het is toch anders, begint met drie, twee. Dus 1, 2, 3, 1, 2. Nou ja, goed. En dan heb je er ook nog één. dat is dan weer een variatie, dat is de Roomba, Ouanko. En er zit een soort huppeltje in dan. Dat, zeg maar, die, die drie concepten, die, die moet je snappen. Dus als je om drie uur wakker wordt, s nachts, <laughs> en je krijgt een nummer te horen... dan moet je weten, is het 2-3 of 3-2 of En Co. Want daar is bijvoorbeeld, als je soleert, um, daar is je solo ook op gebaseerd. En als je dat niet voelt, dan is het heel moeilijk om dat goed te spelen. En volgens mij is dat ook wat de Colombianen zeg maar, hoorden, dat ik dat... Uh, gewoon in me hebt dat ja, ik daar niet altijd naar, naar zit. zit. Ja. ja, dat het ingeprogrammeerd Precies. is, als het ware. Volgens mij is dat het allerbelangrijkste. Ja. Ja. En, en dat, dat heeft dus waarschijnlijk veel te maken met het feit dat het daar vroeger thuis altijd was. Want er sprake een uh, vriendin van je, uh, die je kent van de vakanties van vroeger uit Frankrijk, jullie waren allebei nog heel jong. <lacht> en zij zei: En uh, ja, en zij zei van: uh, Ik luisterde gewoon naar kinderen voor kinderen. Ja, en, ik ook wel hoor. Ja, maar en jij luistert Bach. naar Bach en, ook, en, ja. en naar Salsa. Ja. Wat toch vrij uitzonderlijk is voor een kind van negen, toch? Ja, misschien. Ik weet het niet. Ik heb, ik heb heel veel hoor, gehoord, ook wel jazz. En, en, um, um, maar ja, ik denk wel dat het bijzonder is. En ik denk ook wel dat het bijzonder is dat ik... ik, ik ja, ik, ik, ik, kreeg, ik vond het heel leuk om mijn muziek te luisteren. Ik had altijd, altijd wel... Uh, ik had zo'n... Uh, hoe Heet dat toch een Walkman? Ja, een walkman. zo heet dat ja. Dat is wel heel erg we hebben we nu dat heel, andere heel diep over na moet denken. Ja, die Walkman en daar had ik gewoon wel bandjes in zitten. En dat waren dat was toch wel salsa, vaak ja. Uh, er is een CD, er zijn al een aantal albums van jou. En uh, de laatste, de nieuwste, heb je uh -huh. bij je. En uh, dan gaan we luisteren naar uh, een stuk. Uh -huh. Eerst iets over vertellen. Ja, dat is goed. Volgens mij gaan we luisteren naar La Vida tiene Sabor. Ja, dat is goed begrepen. En uh, dat betekent heel vrij vertaald, het leven is te gek. Het is moeilijk te vertalen. Sabor is een heel uh, een woord, een Spaans woord, wat ik heel mooi vind. En heel moeilijk te vertalen is, want het staat voor een gevoel eigenlijk. En ik vind het te gek niet staan voor een gevoel. Het maar goed. leven is verrukkelijk, à la een nou, Co-Kampert. Dus ja, dat vind, je vind, je wel beter ook ja, vind ik een heel goed. Sabor. Ja. Uh, en La vida tiene sabor, dat staat inderdaad op de CD Mujer Sonora. En dat is leuk, dat nummer, want... Dat, um, Mujer daar, is vrouw, Sonora. Ja, Sonora staat ook weer voor een geluid. Staat, staat, sabor staat dan weer voor een gevoel. En uh, uh, Sonora is eigenlijk... Uh, je hebt bijvoorbeeld een aantal bands in Cuba, die heet Sonora Matancera bijvoorbeeld. En in uh, Puerto Rico heet er eentje dit, Sonora Ponceña. Het staat ook voor een bepaald bandformaat. Maar, moeilijk te vertalen. Dus je moet maar gewoon luisteren. hoor. dat klinkt gewoon <laughs> lekker. Grote vrouw. <laughs> Grote vrouw. <Of> nee. <laughs> okay. um, en, en La Vida Tiene Zaborda, daar had ik een gastzanger voor gevraagd. Cesar Mora, een erg bekende zanger in Colombia. Hij had een keer met mij gespeeld op een festival. Hij had mij uitgenodigd om met hem te spelen. En vervolgens vroeg ik hem voor mijn album en zei hij meteen ja. Dus dat was hartstikke leuk. En dat is echt een grootheid, hè? Die ja, die is echt. Uh, ja, goed, in Colombia is die heel erg groot. Ja. ja. En die doet dus mee. En ik moet even zeggen dat als mensen in de buurt zijn van een computer, moeten ze wel het clipje ook nog even erbij bekijken. Ja. Of gewoon in een van de komende dagen. Op Maite en dan kom je vanzelf. Ja, als je naar mijn site, site gaat, maitehontelee.com, dan kom je daar. Ja. Ja, ja, goed. We gaan nu luisteren naar het album, naar het liedje. <middels> Canción, una bella melodía, llena de risas, tristeza, y el amor no puede faltar. Trabajo de sol, a sol y en la noche mala rumba. Dos pesos en el bolsillo, que no importa lo demás. Me despierto en la madrugada, me levanto para trabajar. Así son todos los días, mirando qué pasará. Amelo día que mi suerte cambiará, es lo que yo más quiero. Ajá, ya tú a ver. El el Dulce, guajero, dulce. Zo lekker. <laughs> Maite Hontele op trompet. En uh, woorden uh, zang uh, César de ja? ja En uh, dit is dus geen oud stuk. Uh, maar wel uh, trouwens geschreven, uh, gecomponeerd ja, geschreven door jouw vriend. Ja. Precies. Laten we zijn naam ook even noemen. Juancho Valencia heet okay. hij. <laughs> um, uh, maar het is wel in de oude stijl gecomponeerd, vertel ja, je net. Precies. ja Ik, ik, um, ik ben echt een, een, echt een aanhanger van de oude... Ik ben echt... Ik hou heel erg van de oude stijlen, zeg maar. De zon. Dit is wat meer een son montuno eigenlijk. De, ja, het is, het is wel salsa, zeg maar. Maar salsa is dan de... Uh, de, de, de verzamelnaam. Ja. En daar heb je binnen heb je gewoon heel veel stijlen. En um, ik hou heel erg van... van alles van de jaren twintig... tot en met de jaren zeventig. En natuurlijk hou ik van, ook van dingen die daarna komen. Maar... Um, over het algemeen, wat ik opzet op mijn iPod, is toch ouder. En is niet plastic, zoals je net zei. Ja, precies. Ja. Je, hebt er gewoon, je hebt gewoon toch behoorlijk veel... Uh, ja, tegenwoordig is er heel erg in bijvoorbeeld reggaeton en bachata... en daar kan ja. ik gewoon niet zoveel mee. Hm. Um, maar hoe zit het nou? Want hier kennen we de salsa eigenlijk alleen maar... van die uh, achterafzaaltjes in duistere steegjes... <laughs> waar dan salsa wordt gedanst of, of uh, muziek wordt gemaakt. Terwijl in Colombia is salsa het leven... Ja. Of is dat weer een te romantische voorstelling nee, van Nee, dat zaken. is absoluut waar. Je hoort het bijvoorbeeld gewoon overal. Nog steeds kan ik zo blij worden als ik op een bus sta te wachten... en er komt de bus aan en in de bus staat gewoon keihard salsa op. En ja? Dat de heel hele regelmatig. tijd overal? Ja. Kapperszaken? Ja, precies. Echt overal. Uh, Cafetjes. Uh, nou goed, natuurlijk heb je ook wel rockcafetjes. Maar het is echt overal en mensen groeien ermee op. En het staat in de hitlijsten. En ik... Ben nog steeds zo gelukkig als ik dat hoor. Ja, ik, ik ben daar gewoon heel erg op mijn plek in die zin, weet je. Ik, ik... Terwijl het ook altijd een uh, melancholieke ondertoon heeft. Hè? zelfs in de vrolijke liedjes ja. hoor je en dat iets vind van ik ook melancholie. Ja, je begint ook echt te stralen. Nee, dat ja, ik, ik is echt. Ja, ik ben echt heel erg gelukkig daarmee. Dat, dat is heel bijzonder dat ik, dat ik gewoon. Uh, um, mensen worden er, weet je, ik heb ook gewoon het gevoel dat mensen dat die energie ook zelf hebben daar op straat, weet je? En um, heel vaak... En is dat te omschrijven? Wat voor soort energie is het? Um, nou, het is bijvoorbeeld heel grappig. Kijk, Colombia is een, echt een verscheurde samenleving, al heel lang. En echt sinds de jaren twintig, toen het al begon... met de conservatieven en de liberalen die elkaar enorm... Naar het leven staan. Ja, echt... Um, maar het is ook het land wat op nummer twee staat in de hele wereld. Als zijn de op, op twee na gelukkigste land ter wereld. Is dat zo? Ja. ja. En, um, zo ervaren um, mensen het leven. Ja, kennelijk. En um, ik vind dat ook, als, je, als ik daar ben, dan, dan voel ik dat ook. Mensen leven ontzettend intens. Um, ik heb, uh, voor mij is het nieuw dat ik in bijvoorbeeld ik woon in Medellin, de tweede stad van het land... en dat is een, een, een hele grote stad. Het heeft bijna drie miljoen inwoners. Uh, maar het is voor mij nieuw dat ik in zo'n grote stad woon... En, en dat is ook eigenlijk het gebied waar ik me vooral in bevind. Terwijl in Nederland wo woonde ik gewoon in Rotterdam of in Den Haag... en dan nou ja, goed, heb je een vriend zitten in Groningen of in Amsterdam... en dan spreek je me af en dan reis je twee uur en dan ben je er. Mm -hmm. Terwijl in Medellin bel je iemand en dan ben je over een, ben, binnen een kwartiertje zeg maar, ben je bij elkaar... En dat is voor mij een hele nieuwe uh, manier van leven, bijna. Weet je? Dus je hebt gewoon je vrienden steeds dicht, heel dichtbij. Om je heen. Om je heen. Dat is ja. heel leuk. En is en heel dan vaak als er muziek? ook dus, ja, ja. Ik heb het nog heel even over die energie, zeg maar. Ja. Dat je dus ook voelt dat mensen. Uh, nou ja, goed, heel vaak zijn er toch spontaan feestjes. En dan uh, inderdaad, er wordt er een uh, lekkere plaat opgezet. En dan uh, weet je, gaat iedereen toch, wordt ook heel snel gedanst uh, op een avond. En dan komt de aguardiente erbij. Weet je, een soort jenever is dat eigenlijk. Iets zoeter. Ja. Uh, um, en dan uh, ja, gaat het toch heel snel los. En ik ook eigenlijk. Ik heb, ik heb het gevoel dat ik in een soort tweede jeugd zit. <lacht> ja, het klinkt heel alsof ik heel oud ben. Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat ik, ik, ik, ik heb heel veel energie. De hele tijd. En wat is eigenlijk de rol van de trompetist bij de salsa? Heeft hij een speci specifieke rol? Ja. zij, in jouw geval? Ja. ja. Nou, kijk. Uh, dus natuurlijk, een trompet heeft... Um, je, zou zeggen de de, je kunt zeggen dat de belangrijkste rol van, van de blazers in een salsa groep... Dat zijn de mambo's. Een mambo is eigenlijk een soort patroon... Wat zich herhaalt. Dus je hebt, je hebt een, een normaal salsa nummer als volgt opgebouwd. Een klein intro. Dan krijg je de zang. Weet je, gewoon een thema. Mm -hmm. een nummer. En dan vervolgens komt de montuno. Dat is dat uh, bijvoorbeeld een pianotje dat speelt. Weet je, dat, dat dingetje mm -hmm. dat dan komt. Dat heet ja. dan de toonbouw. <laughs> daar Sluisteren komt dan we er toch niet mee. Dat dingetje. <laughs> dan komt een koor overheen, ja. een koortje. En vervolgens komen dan, om de climax zeg maar, nog verder op te sturen... komt dan een mamboetje voorbij. Dan kan ik wel even een voorbeeld van spelen. ja. Bijvoorbeeld. En dat wordt dan bijvoorbeeld vier keer herhaald. Nou. Ja. En dan kunnen de trombones kunnen daaronder zitten met dan weer een andere lijn. En, um, en dan komt daarna komt het koordje weer terug en dan gaat de zanger improviseren en dan krijg je vervolgens weer een mambo die dan weer anders is. Um, dus de blazers zijn ook heel erg belangrijk in, de, in hun functie zeg maar, om, om zo'n nummer goed op te bouwen. En uh, bijvoorbeeld de trompetist, maar ook trombonist, kan ook dwarsfluit zijn. Die hebben vaak solo functie, dus die moeten solo spelen. En ik in mijn band heb ervoor gekozen om, um, nou ja, om de trompet af en toe een wat prominentere rol ja, te geven. Want het is per slotverrekening jouw band, toch? Ja. Je hebt nu een eigen band. Ja, terwijl ik op zich... Ik heb net getoerd in Nederland en daar word, heb ik juist ook wel... Um, in mijn band krijgt gewoon, heeft eigenlijk iedereen dezelfde belangrijkheid. Ja. Um, Natuurlijk. <laughs> ja. <laughs> nee, maar... Um, maar niet echt. Ik bedoel, het is jouw band. gewoon. Nee, tuurlijk. Je en ik waar. geef ook alle cues. Dus je ziet mij op het podium iedereen dirigeren. En nu jij in solo en nu daar. En weet je, dus dat, dat, dat is ook wel heel ja. duidelijk dat het mijn band is. Maar Um, maar dus nu niet zeggen dat want je de trompetten heet, maar dat ik van had. je wil weten. Oh. Um, uh, want ik, ik, ik zit naar je te kijken en mm. de, uh, de energie spatten vanaf. En het is allemaal even mooi en het klinkt goed. En, maar je zit daar in een Zuid-Amerikaans land met uh, een, een land dat bol staat van het machismo mm -hmm. en het katholicisme. En ja. dan is daar deze vrouw en. Die gaat een band leiden en uh, treedt op in televisieprogramma's. Ja. Maar dat, ik bedoel, uiteindelijk zullen ze het even leuk vinden. Maar dan daarna ben je toch echt wel gewoon een vrouw. Ja, nou, ik denk dat het, dat het wel. Um, kijk, ik ben natuurlijk altijd al een vrouw geweest. <laughs> Duh. Um, maar dus ook hier in Nederland heb ik al wel zeg maar moeten wennen aan uh, het feit dat ik natuurlijk heel vaak de, de enige vrouw ben in een band. Ik begon op mijn 16 of mijn 17 begon ik ook te spelen met Antilliaanse bands. Heel, heel laat s'nachts uh, met, met, met ja, alleen maar mannen omheen. In die zin, ja, dat, op een gegeven moment vergeet je gewoon dat je in die zin bijzonder bent en ben je gewoon muzikant. Hm. En dat ben ik ook in Colombia. Ik ben, ja. Ik heb nooit het gevoel dat ik nou, oh god, ik ben de enige vrouw die meer bent weet je Daar sta ik niet de hele tijd bij stil. Um, en je tuurlijk, ondervindt... is ja. ook, en tuurlijk is er wel meer machismo, dat is wel echt zo. Maar voornamelijk, wat eigenlijk belangrijker is daarin... want ik vind bijvoorbeeld, uh, het valt nog wel mee of zo met dat machismo. Um, maar belangrijker is wel dat bijvoorbeeld gewoon ik het gevoel heb... af en toe dat, dat, dat die samenleving gewoon dertig jaar terug is vergeleken met Nederland. Weet je? Het is een hele katholieke samenleving, wat je net al zei... Uh, ja, toch heel veel vrouwen die gewoon jong een kind krijgen... en ook stoppen met werken. Uh, kinderopvang uh, is nog echt helemaal niet op het niveau van hier. Zo zijn er toch best wel veel dingen die, die, die, no die nog niet op de manier zijn geregeld. Zoals, zoals het, het hier gegeven. is geregeld. Ja. Ja. Maar goed, je hebt goede hoop als je zegt: ja. na 30 jaar geleden zaten we er hier ook zo bij. Ja, <laughs> precies. Ik heb goede hoop. Ja. Ja, precies. Ze gaat het hele leven daarom gewoon in ja. Maai te hond Nee, bijvoorbeeld, en, en dat, gaat gaat om, je... maar, ja, dat is er wel, maar het is niet zo dat ik daar nou uh, de hele tijd heel erg veel last van heb. Bijvoorbeeld, ik. Uh, ja, uh, Kijk, Colombia is heel groot en je hebt heel veel verschillende gebieden. En in bepaalde gebieden zijn er misschien wat meer macho mannen dan in andere. Maar over het algemeen zijn Colombianen hele aardige, vriendelijke mensen. Mm -hmm. Je gaat live spelen ah. bij ons. Oh ja. Oh, ja bok, dat heb jij ons verteld. Ja. Beloofd. Mm -hmm. Wat ga je doen? Een, een uh, stuk van je vriend? Ja, ik ga een stuk spelen. Spelen, dat heet Añoranzas. Añoranzas betekent zoiets als heimwee of saudaji. Als we toch inderdaad Cesaria Evora is overleden hè, ja. dit weekend. bekend om haar, de stijl de saudaji. Zo'n beetje zo'n heimwee gevoel. Die prachtige zonar is. Ja. Um, en um, dit stuk heeft inderdaad gewoon show voor mij gecomponeerd. Toen ik een dag, uh, nou ja, gewoon heel heimwee had... En uh, nou ja, dat zul je ook wel horen. Het is een beetje wat een introverte stuk. Het is een danson. Een oude vorm. Dus eigenlijk nog ouder dan de son uit oh ja. Cuba. Uh, en bijna een beetje klassiek. Uh, op mijn cd zul je horen dat het dan vervolgens... van wat klassiekerig naar juist weer wat meer letten gaat. Dat is... Een uh, uh, typisch voor een danson. Dat je begint met een mooi thema. en dan vervolgens uitkomt weer. in een wat dansbaarder gedeelte. En ik ga nu gewoon dat even dat themaatje spelen. Ja, en hij maakte dat dus. op de dag dat jij. Ja. Uh, zo verdrietig Leuk, was. In Nederland miste. Mm -hmm. Mooi verhaal. Laat maar horen. Maite ja. Hontele. Live. wat je dan daarna hoort, zeg maar. Maar dan natuurlijk met begeleiding van de band... waarin dan eigenlijk een soort mambo gespeeld wordt... waar ik het net over had. Oké. Okay. Ja. Het is mooi, meid, hè? dankjewel. En, en troost dat dan? ik bedoel, nou op troost dat moment ja, nou niet zozeer dat ik dat liedje dan speel, maar het was natuurlijk heel leuk dat hij dat voor me schreef. Ja. Dat ja. was wel. Uh, Want uh, uh, kun je er tegen wapenen als je als je uh, dat gevoel uh, van het mee voelt opkomen? Hoe, hoe gaat dat? Nou, um, ik geloof dat ik over het algemeen. Um, een positief ingesteld persoon ben. Dus ik probeer daar niet te lang in te blijven hangen. Maar ja, het kan, het, ik heb er wel mijn dagen, dat ik gewoon echt, echt een dag me echt rot voel. Um, maar ik probeer gewoon altijd wel, um, ja, er wat aan te doen. Want het is toch ook wel een besluit dat je hebt genomen om daar naartoe te gaan ja uh, voor een man te kiezen die je natuurlijk ook nog niet echt heel goed kende. Nee, dat was een risico. <laughs> nou, zo voelde ik het trouwens helemaal niet. Nee, ja, het is een hele grote stap. En, en mensen zeggen ook, nou, dat is echt stoer. En dan zeg ik altijd, nou, weet je, ik was gewoon hartstikke verliefd. En ik ben nog steeds hartstikke verliefd. En daarnaast had ik ook net mijn eerste plaat opgenomen, Diego La Mona. En dat was een, eigenlijk een hommage aan de Colombiaanse muziek. En uh, die combinatie, die deed me eigenlijk besluiten dat ik... Nou, ik dacht, weet je, dit ik moet dit gewoon doen. Volgens mij als ik dit niet doe, ga ik daar spijt van krijgen. Ja. En op basis daarvan heb ik toen bedacht... oké, okay, nou, ik ga heen. Ik ga gewoon eerst maar eens kijken of ik dat dan ook... Uh, uh, ook inderdaad uh, leuk blijf vinden. En het eerste jaar is dan een soort van... dan voel je je een beetje toerist. Want dan ben je er net en dan is alles nieuw. Ja, en dan vervolgens in het tweede jaar vond ik eigenlijk een belangrijkere test of zo. Want dan heb je de dag van de liefde al een keer meegemaakt. Weet je, dat is daar zo'n dag die heet... Nee, dat is de dag van de vriendschap, heet dat geloof ik. Uh, Dia de, de amistad of zo. Amor y amistad. Dan denk je, oh ja, dat heb ik al een keer meegemaakt. Of uh, je hebt... Uh, nee, het is grappig, want juist die dagen denk ik, oh ja, ik woon er nu al twee ja, ja, ja, oh, ja, ja, drie jaar. Nou, ik heb al drie, drie jaar dat ik die dag meemaak. Maar um, klopt het nu allemaal? Want de, de, uh, ik liet me vertellen dat je uh, die trompet eigenlijk een beetje beu was ja. in 2007 toen mm. je hier nog volop in Nederland trouwens ook behoorlijk succesvol was, ontzettend veel werk had als trompetist. Ja, nou, ik ik, ja, maar ik, ik was, werkte waarom, ook echt ja. Waarom? Waarom? Oh, je werkte? Nou, wat ja, dat precies. Ja, precies. Ik was inderdaad, ik, ik was gewoon keihard aan het werken. Ik speelde heel veel en dat ging inderdaad heel erg goed, maar ik vond het gewoon niet meer zo leuk. Ik heb echt een tijdje gedacht van, nou. Weet je, ik ga gewoon iets anders doen. En ik heb, ik heb toen ook... Uh... Maar wat is dan het grote verschil tussen... Nou ja, ik zit nu in een maatschappij waarin muziek zo'n... en vooral die muziek die ik natuurlijk zo leuk vind... zo'n onderdeel is van, van alles. En uh, ik heb natuurlijk ook sinds twee jaar of iets langer... dus nu mijn eigen project. Daardoor ben ik ook gemotiveerder dan ooit. Het gaat daar natuurlijk ook heel goed mee. <laughs> um, en niet alleen in Colombia, maar dus nu ook in Nederland... Um, dus... Ja, ja, dus het <coughs> maakt echt wel uit. Want wat ik net omschreef, die achterafzaaltjes hier in Nederland... Het maakt een, dat is inderdaad een verschil als je, als je daar voor duizenden mensen staat. Ja, maar dat bedoel ik niet. Maar, nee? bijvoorbeeld, ik heb net. Uh, ik heb uh, afgelopen weekend speelde ik uh, daarvoor ook in het doelen in Raza en in het Kit het Tropentheater. Ja. En dat zijn niet zalen waar duizenden mensen in kunnen. Maar ik vond, ik kreeg er echt kippenvel van. Ik was heel blij dat ik uh, nee, goed, uh, twee uitverkochte zalen en een zaal ontzettend druk. Weet je, dat is echt een dream. Een dream come true voor mij. Um, ik meld bij deze trouwens even, voordat ik het vergeet... dat je aanstaande vrijdag ja. uh, bij onze collega's van Radio 6 te gast bent. Uh, ja. Westergasfabriek, MC Theater. Precies, MC Theater en dan is tussen nou 4 en 7 is daar de opname van Meijken's Middag. Ja. En ik geloof dat ik om een uur 5 een nummer of 3 ga spelen. Dus voor de mensen die inderdaad me heel graag nog live willen zien. Dat maar het, kan. Zijn, het zijn drie nummers, maar het kan daar, ja. inderdaad. Ja. Okay. MC Theater. Hebben we dat in elk geval gemeld. <laughs> ja. Dan zijn er vragen van luisteraars. Oh. Um, even kijken, Maite heeft ook op North Sea Jazz gespeeld. Kan ze daar wat over vertellen? Het klinkt in ieder geval super. <lacht> Leuk, nou, dankjewel. Um, vorig jaar werd ik inderdaad um, benaderd... of ik uh, op het North Sea Jazz Festival wilde spelen. Ik hield de programmeurs van het festival... altijd wel op de hoogte van mijn ontwikkelingen. En uh, toen ik inderdaad uh, antwoord kreeg... dat uh, ze me dit jaar, of vorig jaar, dan uh, graag wilden hebben... ja, dat was heel bijzonder. Want ik had er wel eens een keertje gestaan met een, met een andere band... En nu uh, onder eigen naam. Dus dat was heel, ja, een heel bijzonder moment. Een heel belangrijk moment in mijn carrière. Vooral ook omdat ik toen ik naar Colombia ging... Um, de hoop had dat ik ook in Nederland zou blijven spelen. En natuurlijk um, niet alleen om te blijven spelen... maar ik, ik ben gewoon Nederlandse en ik hou van dit land. En ik wil ook heel graag familie en vrienden regelmatig blijven zien. Dus die combinatie zou natuurlijk ideaal zijn. En dat komt nu uit. Ja. Ik ben tot nu toe elk half jaar hier geweest en heb je elk half jaar kunnen spelen. Ja, dat en is... dat wil je zo houden. Dat wil ik zo houden. Ja. Dus, um... En maakt het nu, want je bent heel veel geïnterviewd ook daar hè, ja. in het Spaans. Mm -hmm. Dat je voortreffelijk uh, spreekt. Maar maakt het echt ook wat uit of je nu in je, in je moederstaal. Uh, spreekt met mij of daar in het Spaans. Wat... Ja, ik vind het enger in het Nederlands. Ja, <laughs> ja ik vind het ook heel leuk, omdat ik, ik het is serieus voor mij heel bijzonder dat ik, dat ik dus nu hier ook meer aandacht krijg en dat dus de zalen vol zitten. Um, daar ben ik heel gelukkig om. Maar ik, ja, ik vind het ook wel spannend, weet je, want ik, in het Spaans als ik een foutje maak of als ik uh, het niet helemaal tof zeg, dan uh, is het omdat ik mijn Spaans niet goed onder de knie heb <laughs> of <laughs> nog niet helemaal. Of, uh, terwijl hier moet ik het toch wel gewoon goed doen. Nee, maar het is ook gewoon wennen. Ik bedoel, het is voor en, mij ook en, nieuw dat ik zo nu hier uh, de kans krijg om een verhaal te doen en om, dat, om mensen muziek te laten horen. Ja. Want, want hoe kan het nou zo zijn dat je hier in Nederland uh, geen bandleider kon zijn? Ik bedoel, kijk bijvoorbeeld naar Benjamin Herman. Die, mm -hmm. heeft, die heeft dat al jarenlang voor elkaar. Waarom is dat jou hier in Nederland niet gelukt en nu daar in Colombia wel? Nou, ik denk dat het een combinatie is van twee dingen. Ik denk gewoon guts, dat ik, het, dat ik het spannend vond. en uh, uh, ja, dat. Al, hoewel ik dus vlak voordat ik naar Colombia ging wel mijn eerste album had opgenomen. Maar eigenlijk met het idee om ook meer te gaan spelen in Colombia. Dus nog niet zozeer gefocust op Nederland. En ik heb ook wel een beetje ervaring... Uh, met het spelen van in theaters, met, met een salsa-band. En dat is... Um, dat kan heel leuk zijn, maar... Ja, zijn ze voorzichtig? Nou ja, kijk, het is natuurlijk, Nederland is, is geen salsa-publiek. Nee. Wat je ook wil. Dus, dus als je alleen maar puur salsa gaat spelen in het theater... dan is dat heel moeilijk. Maar ik heb dus nu voor de, voor de, bijvoorbeeld voor deze tour in de theaters... heb ik een, een, eigenlijk een programma gemaakt waarin je die oude dansons speelt... Mm -hmm. Maar ook wat salsa en ook wat zon. Waardoor je gewoon um, ook uh, wat, wat, wat, wat kleinere dingen maakt. Snap je? Waardoor je ook die balans krijgt. En waardoor ook niet-salsa-publiek het, het leuk kan vinden. We gaan nog volgende stuk luisteren he, he, he, leuk, van het album. Ja. Kondig jij het aan, want jij spreekt zo ja, mooi. Ja, ja, het volgende stuk heet <laughs> <laughs> Charanga Pamaité. NTR brengt cultuur. Elke dag. Maar net stond deze trompetiste, Maite Hontelee in de stromende regen bij de tram hier in Amsterdam. <laughs> en ze zei, niemand zou toch verwachten dat ik een trompetiste uit Colombia ben. Nou, dat is zo grappig, want ik stond inderdaad, ik stond daar bij die tram. En ik stond met mijn uh, koptelefoon op. Dan stond ik zelfs uit te luisteren of zo. En uh, ik vind het heel leuk, want ja, ik stond daar helemaal ingepakt. En uh, weet je, ja, helemaal niks uh, leuks aan eigenlijk, gewoon meisje bij de tramhalte. En dat contrast is zo groot. En dat vind ik zo leuk. Want ik ga daar wel heel anders kijken naar andere mensen. Ik bedoel, als mensen daar mij bij de Stremhalte zien staan, denken ze: nou, die houdt wel van muziek. Want die luistert, die heeft de koptelefoon mm -hmm. op. Um, uh, en ze heeft een koffer. Ik had een koffer toevallig bij me. Nou, die zal wel op reis zijn of zo. Maar dat, dat zal wel. En dat, ik was eigenlijk ook altijd zo: weet je, van dat je meteen een soort mening klaar hebt over iemand. En ik Diegene plaatst en ja, weet, denkt te weten Precies, en denkt denk te snappen hoe dan de andere wereld ook een beetje in elkaar maar je zegt, Dus ik probeer dat zelf altijd te <laughs> proberen te snappen. En, maar daardoor ben ik heel anders ook gaan kijken naar mensen. Ja, je Vindt gaat maar, het, uh, het leven de mensen anders ervaren ja. als je naar een andere deel vertrekt en daar plotseling een droom kan verwezenlijken. Ja. Wat heb je daar eigenlijk voor, uh, voor offer voor moeten brengen? Dat zal toch ook nou, wel. Het is niet alleen maar een juichverhaal. Nee, wel? nee, nou, kijk, het grootste offer is natuurlijk dat je ver weg bent van je familie. En kijk, ook van mijn vrienden, maar natuurlijk is het gewoon. Die dagelijksheid, dat is gewoon, een, een heel, ja, dat is gewoon helemaal niet leuk. Um, maar. Um, ja, dat is ook een proces waar je in zit. In het begin was dat echt heel moeilijk. En inmiddels heeft dat dan weer ook zijn vorm gevonden of zo. Want een vriendin vertelt dat jij echt iemand bent van een lekker ontbijt en een krantje. <laughs> ja, nee, dat klopt wel. En je zegt zelf ook van eigenlijk ben ik iemand voor een baan van negen tot vijf. Wat ja. ik dan me heel vreemd vind. Maar... Ja, ik heb, ja, precies. Ik ben eigenlijk iemand die volgens mij altijd wel juist zin heeft in het veilige en controle wil over de leven. En ik heb tot nu toe alle beslissingen, alle beslissingen die ik neem, de grote beslissingen, gaan helemaal de andere kant op, juist. Ja. Ik heb geen heel goed een markt... vaste inkomen heeft. Ik word wakker om negen uur. Hou hem vast. <laughs> Wat komt er op die tegel te staan? Oké, okay, nou, daar heb ik over nagedacht, want dat vond ik een moeilijke opdracht. Maar um, er is een, een, een zin eigenlijk die best wel lang al met me meereist in het Spaans. En die heb ik even vertaald. Maar in Spaans is hij zo. Todo es según el color del cristal con que se mire. En dat is een, een, een, een beroemde frase uit, uh, in het Spaans, in, uit een salsa-nummer. Alles hangt af van de kleur van de bril waardoor je kijkt. Ik probeer altijd gewoon uh, toch positief te kijken naar de dingen... en er uh, toch iets moois van te maken. Dat lukt jouw wonderwel. <laughs> Bovenal. dankjewel, je wel, Maarten Het was een waar genoegen. Jij bedankt. En iedereen kan gaan naar de Westergasfabriek. Aanstaande vrijdag tussen 4 uh, en 6, Radio 6 en... Uh, de website mythehontelee.com En mogen wij u nog even wijzen op de cd Mujer Sonora Tot morgen! Radio 1 stof <tuneet> NTR brengt cultuur Elke dag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 Met onder andere de meest bijzondere commercials van over de hele wereld. BN'ers en nog veel meer. Kijk er dus donderdag half negen, Nederland 1. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Cinema. Cinema. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Brassens La Mauvaise Reputation op TV Monde. Geniet vooral tijdens de feestdagen van onze bijzondere programmering. tv 5